Do not. the end to the break of dime go grab a cup i don't know what people waiting on and i'm done.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 Can't stand the sound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 Toen ik het origineel nog had Het gouden goud maakt klein. Dit hart ik heb bepast door was een tweede hand. Je blijft geen gouden kopen, blijft Geen gouden Ook al kopen. had je wel de kans Want dit is mijn een hart Een houten hart De dames voor u hebben het al vast